naadkok met het NOS-journaal. Rapper en activist Aquasi beraadt zich over zijn rol bij Omroep Zwart. nadat naar buiten was gekomen dat hij een EO-journalist had gedwongen om een interview te wissen. De ruzie ontstond toen het over de omstreden Zwarte Piet-uitspraak van Aquasi ging. Hij eist daarna wat woorden over en weer dat het gesprek zou worden gewist. en pakte ook de laptops van de journalist af. Die stemde in met het wissen van de opname. maar had nog wel een backup. waardoor het gesprek gisteren alsnog is uitgezonden. Aquasi heeft inmiddels. Excuses aangeboden, maar is niet ingegaan op het aanbod om het interview bij de EO af te maken. In de Verenigde Staten zijn tientallen mensen aangehouden... vanwege hun rol bij de bestorming van het kapitaal. Ook de man met de bisonhoorns en de Bondmuts is opgepakt. De man uit Arizona is een bekende verschijning... bij extreemrechtse en QAnon-manifestaties. Hij moet onder meer terechtstaan voor het verstoren van de gang van zaken... binnen het kapitaal en zou zichzelf bij de FBI hebben gemeld. Ook de man die met het spreekgestoelte van Nancy Pelosi aan de haal ging zit vast... net als de man die met zijn voeten op haar bureau zat ook zijn er twee agenten geschorst op verdenking van deelname aan de bestorming. Hun hangt ontslag boven het hoofd. In Velsen heeft de politie een demonstratie tegen de coronamaatregelen beëindigd. De deelnemers hadden toestemming om tussen 8 en 9 uur vanavond te protesteren, maar vermoedelijk deden ze dat zonder voldoende afstand te houden. Aan de demonstratie deden zo'n 80 mensen mee. In de gevangenissen in Ter Apel zijn de afgelopen dagen 14 gedetineerden besmet geraakt met corona. Ze zitten verplicht in quarantaine. Volgens vakbond FNV vindt het personeel, van wie een aantal ook besmet is, dat er te weinig aan preventie wordt gedaan. In Ter Apel zitten veroordeelden die illegaal zijn of die na hun misdrijf ongewend zijn verklaard. Het weer. Vanavond en vannacht weer kans op gladheid en mist. Er geldt dan ook weer code geel voor het hele land, behalve de Wadde-eilanden. Morgen aan het einde van de ochtend zijn de problemen waarschijnlijk weer voorbij. Het is dan bewolkt en in de noordelijke helft van het land kan ook wat regen of motregen vallen. Het wordt dan 1 tot 5 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat een file vanaf het strand op de N201 van Zandvoort naar Hoofddorp voor de aansluiting met de N208. De vertraging is 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 take you out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 ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier. Op CFM Zandvoort 2021. En uh, ja, vorige week zei ik al: laten we hopen dat dit een beter jaar wordt. Nou, de laatste geruchten. Dinsdag krijgen we te horen. Waarschijnlijk een verlenging in de lockdown. En uh, ja, Hugo de jong die maakt geen vrienden. Want uh, waarschijnlijk gaan we het niet redden om iedereen in Nederland uh, ingeënt te hebben voor het eind van het jaar. Eerst zou het september zijn en nu is het al, uh, ja, twijfellijk. Ja, en uh, andere landen die zeggen over Nederland alweer... ja, het is Nederland, hè, het is weer een land wat achterloopt. Letterlijk en figuurlijk, want uh, wij hebben in Nederland... Uh, echt van die uh, kantoortijden van 9 tot 5 wordt er gevaccineerd. Ja, en dan kan het toch wel zeker een jaar gaan duren... voordat we iedereen ingeënt hebben. Als we nou gewoon net als in het, uh, in het buitenland... Uh, gewoon uh, uh, tot nu of uh, 8, 9, 10 gaan uh, vaccineren... dan heb je kans dat we dan uh, in de zomer dat we allemaal gevaccineerd zijn. Mits er natuurlijk genoeg... Uh, uh, uh, Fritjes zijn. In ieder geval zaterdagavond een wandeling over het strand door de duin in het centrum van Zand. Voor het eerst uurtje best van dance, RB een beetje pop tussendoor. Door laatste shownieuws, de party update. Ja, die is er gewoon niet. Want. Uh... Ja, we zitten in lockdown, hè? Natuurlijk, uh, de Nightwalk 10, die is er wel. Want uh, ja, gestreamd wordt er zeker. En feestjes uh, op stream hebben we natuurlijk met de oud en nieuw ook meegemaakt. En als opening worden we trouwens AP Wins. En uh, die samen met de Discotronic met Streetlife... een hele oude, gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. Onderweg zometeen 24 Gold. Het moet, ook Jason Derulo komt eraan. Maar eerst die J. Vegas met Express Yourself.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 It's right here on the Nightwalk mainstage. Saturdays 9 to midnight on your number one. C, C, C, C, F M, FM, FM, F M. <laughs> I won. Work is like a knife.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 Steady throwing dollars, it's bad to change. But everyone is the same. Ja, dat was Jason Derulo. Samen met Nuka, met Love Not War. De man, eh, ja, die hebben eh, heb een of andere tik, hè. Als je alle platen van hem alleen maar het eerste stukje op zou nemen... dan zou je gewoon eh, urenlang non-stop kunnen luisteren... naar eh, Jason Derulo, Jason Derulo, Jason Derulo. Want hij is helemaal geil voor zijn naam. Dus elke plaat waar hij begint met inzingen, begint hij eerst Jason Derulo. Ja, alsof de mensen niet weten dat hij het is. En voor Jason Derulo horen we 24K Golden de Mood. En het Martin Garrix kennen we allemaal, hè. Ex-nummer 1 DJ van de wereld. In ieder geval de jongste DJ was hij dan ook van de wereld. Is de eerste artiest van de Nederlandse bodem... die erin geslaagd is tot een miljard streams... op Spotify te komen met een liedje. De producer prozeerde de grens met het nummer In The Name Of Love... dat hij natuurlijk samen met de zangeres Biba Rexha uitbracht. En uit de afkomst... Garrix staat op Instagram stil bij de mijlpaal. Dit is gestoord, dank jullie wel. Schrijft hij bij een serie foto's van hem met Rexha... Het in 2016 verschenen uh, In The Name Of Love... werd toegevoegd aan een lijst met iets meer dan 100 liedjes... die tot meer dan een miljard streams op Spotify kwamen. En andere artiesten in de lijst zijn onder andere Justin Bieber... Ariana Grande, Drake, Billie Eilish, Lady Gaga... Shape Of You van uh, Ed Sheeran is uh, bijna 2,7 miljard streams... nog altijd het meest beluisterende nummer op, uh, op het platform. En uh, Martin Garrix en uh, Bieber Rexa scoren met het nummer een hit... in de grote delen van Europa. En ook in de VS is het nummer de hitlijst te bereiken. Het kan nog even duren voordat Garrix de Mijlpaar op Spotify... nog Nogmaals bereikt, zijn op 1 na best nummer is Scared. Scared to be lonely met Dua Lipa. Deze samenwerking staat momenteel op 88 miljoen streams. Dus ja, het gaat nog even duren, maar het gaat de goede kant op, hè. Dus uh, eh, ook dat kan allemaal. Uh, terwijl die niet rond kan reizen, maar wel gestreamd worden. is natuurlijk altijd heel fantastisch. TVM's Antwoord, The Nightwalk. Nu op de radio, Ridney. Samen met Andy Joyce, met Reaching. Je hoort Scott Diaz Extended Vocal Dub. Keep on reaching. no one else around I hear you crying there will be no more tears Someday. Voor zaterdagavond voor dus de muziek van DJ Fate en Adrima. Can't Stop Raving, de Adrima Remix. En daarvoor horen we Elias R met Black Water. En ja, normaal gesproken de party op de eet. Nou, uh, parties zijn er even niet. In uh. ieder geval niet in Nederland. Er zijn landen in de wereld die hebben geen uh, corona. Ik geloof Nieuw-Zeeland onder andere. En daar is het gewoon. Uh, de clubs zijn daar gewoon weer open. Maar uh, eind januari wordt er respectievelijk een congres... en een voorstelling van Guido Weijers... in het Beatrix Theater in Utrecht georganiseerd. Dat dient als uh, coronatest-evenement. Het doel hiervan is om in de toekomst evenementen... met een grotere capaciteit op een veilige manier... Kunnen organiseren in tijden van het coronavirus. Hieronder leggen we uit hoe de voorstelling van Wijs in zijn werk zou gaan. De twee evenementen zullen onder voorbehoud op 25 en 26 januari plaatsvinden. field uh, Fieldlab evenementen, eh, evenementen Nederlands, haakten de woepen van de onderzoek aan bij bestaande evenementen. De voorstelling van Wijs wordt georganiseerd door Loens Theater BV in samenwerking met Stage Entertainment. En uh, de voorstelling van Wijs valt onder het uh, testevenement type 1, een evenement in een statische setting gewezen zitplaats op een indoor locatie. En in totaal zullen 500 bezoekers worden toegelaten. We dienen binnen 48 uur voor het begin van de voorstelling een PCR-test te ondergaan. We moeten aan de deur een negatief testresultaat kunnen laten zien. De bezoekers zullen ook na het evenement getest worden. Op welke manier de test bij de ingang overhandigd niet te worden, is nog eventjes de vraag. Dat zou kunnen in de vorm van een uitgeprint document of zelfs als digitaal bewijs. Dat wordt vastgemaakt aan iemands digid. Dus uh, ja, het wordt allemaal heel spannend. Er wordt een bubbel gemaakt met 250 personen die worden toegelaten. En een extra intree wordt gebruikt om een andere groep van 200 personen toe te laten... Ik ben benieuwd, want uh, ja, allemaal leuk, die testjes. Ik hoor iedereen, ik ga me testen, ik ga me testen. Dan zeg ik, heb je al symptomen dan? Nee, maar toch. En uh, dan ga je niet. Dan word je gewoon gestraft hier in Nederland. Want als je niet gaat, en je hebt je wel opgegeven... dan uh, kom je op het, zij, op het lijstje te staan bij positief getest. En daarbij komt het nog, je bent getest. Je bent gisteren getest. Vandaag hoor je hier op telefoon dat je negatief bent. En je loopt uh, ergens op straat. En je staat met iemand, ouwe hoeren, die het heeft. Wat jij dus niet weet, dan heb je het alsnog. Hè? Dus ja, haha, ik vinden het allemaal heel erg spannend. Maar hè, we zijn benieuwd of het allemaal doorgaat. Het eerste concert. Het, uh, het uh, coronatest evenement met uh, Guido Weijers in het Beatrix Theater. Dat was dus het eerste evenement wat plaats gaat vinden. En wij gaan weer door met muziek, want ik lul en lul weer veel te veel. Zometeen onderweg Ronald Clark we hebben we een nieuw plaat gemaakt. Seb Junior komt eraan, maar eerst die Real Soul met all that I can say. Door het hier op CFM Zandvoort in the Nightwalk.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 You see, house is a movement. It's the air that we breathe because we breathe deep to live and we live for this house. House, house, house, house, house. Because in the beginning when Jack Bowie declared, let there be house, he opened our minds to the possibilities of expression. And with that one line, he made us believe all things oh, are possible. Zaterdagavond, Dance Night. Dance Night. de muziek van Sap Jr. met Situation. Nou, voor de muziek van Ronald Clark met This is House the Marco Lives Extended Remix. En zo weer hebben we tijd voor de Nightwalk 10. De 10 populairste plaat op dit moment gestreamd op nummer 10, John Smith met Deep End, die Extended Mix. Op 9, Armand van Helden en Chris Lake met The Answer, dus de samen met Chris Baker. Op 8, Mauer met Set You Free, met die samen met Faber. En op 7, Solace met So Hooked On Your Loving, de Cubico Remix. Op 6, Urden Days met Just Be Good To Me. En op 5, Uncle Martin en Lean met Free At Last, The Mouse, The Extended Mix. Op 4, John Smith en Gus uit de, ons eigen landje Nederland met Thin Line die Extended Mix op drie, en Gorgon City met Alive. Op twee, Kurt Maverick met Dancing 2. Deze week nog steeds op één. Ook in het nieuwe jaar op nummer 1. Vorige week stond hij ook nog op één. Dus de tweede keer al in het nieuwe jaar 2021. Vintage Culture en Elise LeCroix met It Is What It Is. Nou, die heb je al zo vaak gehoord. Ik heb al een de muziek voor je uitgekozen. Wat dacht je van Mark Van, Fred Dekker en Latin Heat? Je het hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. W Nightwalk, the on-air dance show, DJ Danceport FM. ana kevin Dit mix hoor je naar voren Alex Kenji met Right Now. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd van DJ Mao met zijn Global House-pipes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met de rest van de club zijn uit Italië met DJ Carlos Kelly. Vroeger nog even muziek. Misschien zo met Eric Peter Brown. En RG Inc. met Punk Heaven. De RG Inc. remix. Maar eerst hier nog Black Crown. We Samen met Paul Parson. Met I Don't Not Me. Ook een nieuw plaat uit 2021. Black Crown nu hier op Zie je Wem zijn antwoord? Ik zeg dat zometeen na de break.